Wat was het doen warm? In Sevilla, wat was het doen warm? In Sevilla, wat was het doen warm? In Sevilla, wat was het doen In Sevilla. In het Spaanse cabaretje zat een Spaanse toreador. Met zijn Spaanse jockeypetje op zijn ene Spaanse oor. Bij een Spaanse pianola zong een Spaanse zangerin en van je Spaanse hele holla.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 Een mooie Spaanse karmen in een rode Spaanse sjaal Rusten in de Spaanse armen van een Spaanse generaal Hij zat in het Spaanse tieren en sprak in het Spaans tot haar. Ik sla alle Spaanse stieren naar het Spaanse abadwaar En wat was het doen warm? In Sevilla Wat was het doen warm? In Sevilla Wat was het doen warm? In Sevilla Wat was het doen warm? In Sevilla La, la, la, la, la, la, la, la, la Maar de Spaanse held riep moedig Gille helpt geen Spaanse fluit En die Spaanse stier niet spoedig Als een Spaanse adem uit En die mooie Spaanse Carmen Die haar Spaanse schaal verloor Wierp ze in de Spaanse armen Van die Spaanse Torreador. En wat was het toen warm? In Sevilla Wat was het toen warm? In Sevilla Wat was het toen warm? In Sevilla, wat was het omar? In Sevilla, wat was het omar? In Sevilla, wat was het omar? In Sevilla.